Volgens Indonesische media gebeurde dat doordat het vliegtuig na de landing doorschoot. Het kwam daarna in zee terecht en brak in tweeën. Het vliegtuig kwam uit Bandung op Java. Er zijn geen doden gevallen, de twintig gewonnen zijn naar het ziekenhuis gebracht voor onderzoek. Zorgverzekeraars Nederland vindt het onthutsend om te zien hoe gemakkelijk het is om een nieuwe verslavingskliniek te starten zoals de Voxland heeft aangetoond.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 Paus Franciscus heeft acht kardinalen aangewezen die hem gaan adviseren over hervorming van de Curie, het bestuursapparaat van de Rooms-Katholieke Kerk. De kardinalen komen uit onder meer Europa, Noord- en Zuid-Amerika, Australië en Azië. Er zit maar één functionaris van het Vaticaan in. Hervorming van de Curie was een van de belangrijkste discussiepunten in de aanloop naar het conclaaf. Veel kardinalen vinden dat het Vaticaanse bestuursapparaat slecht functioneert en niet goed reageert op de seksschandalen in de kerk. Het weer. In de loop van de middag schijnt bijna overal de zon. Het wordt 9 tot 15 graden. Vanavond en vannacht valt er weer wat regen of motregen. Morgen overdag wordt het droog, breekt de zon door... en wordt het maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB-verkeersinformatie met een file op de A20 Gouda richting Hoek van Holland... tussen knopen ter en Rotterdam Centrum, 2 kilometer. En op de A27 Gorkom richting Almere door werkzaamheden... een file tussen Utrecht Veemarkt en Beeldhoven van ook 2 kilometer. Italië had een nationaal geschenk voor die Hollander. Wegen de krönung. 3 jaren. 0% financiering op de Fiat Panda Editionen Cool... met airco- en radio-cd-spieler.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 Dit is Radio 1. Opium, het cultuurmagazijn van Radio 1. Live vanuit het net geopende Rijksmuseum. Hier is Hans Smit. En er hebben mensen heel lang voor de deur gestaan hier vanmorgen. Die zijn inmiddels nou niet allemaal binnen. Ik denk dat er nog steeds rijen voor de deur staan. Het Rijks is open voor iedereen. Het Rijks is van ons allemaal. En dat zullen we weten ook. Um, we Straks hier in deze uitzending Henk van Los, oud-directeur... die ooit uh, ja, min of meer het initiatief heeft genomen voor de grote verbouwing. Uh, verder uh, Ruben Heijn voor de muziek. Hendrikje Krewolder, zij zorgt voor het geld wat binnenkomt hier bij het Rijks. Ook altijd heel interessant natuurlijk. En Thomas Los schreef de eerste thriller over het Rijks De Nachtwaker. Laura Kors, waar ben jij? Ja, ik, uh, ik, ik vang wat mensen op die hier net uh, het hele Rijksmuseum hebben bekeken. Hier twee jongens die op een dode gemakje naar de uitgang slenderen. Wat, uh, wat vonden jullie ervan? Het was enorm mooi. Uh, vooral uh, de nou ja, oude nachtwacht. Die vond ik echt schitterend om uh, ja, weer te zien. De oude nachtwacht? De oude nachtwacht, ja. ja de nieuwe nachtwacht. De die nieuwe die het is zo lang geleden. Ik ben 24 en ik ben nog nooit in het Rijksmuseum geweest. Dus voor mij is hij wel nieuw. Jij? Ja, dat was voor mij ook echt uniek. Alleen, alleen als je die doeken al wegdenkt, dan... Je kijkt naar die hal en uh, ja, dat is ook al schitterend. En dan die doeken erbij, dat, is echt, dat maakt het echt af. Ik vond het echt ook zonder schilderijen de moeite waard? Ja, absoluut. absoluut ja. Ja, ook 375 miljoen euro waard? Ja, wat mij betreft wel. Het is niet uit mijn portemonnee gekomen, maar... Je wel een beetje wel, misschien. Hoe oud ben je? Ik ben een student, dus ik ben 24. Oh, jij ja, kost eigenlijk alleen nog maar geld. <laughs> ik kost alleen nog maar geld, ja, precies. Nee, ik, ik vond het echt de moeite waard. En dan kom je zeker nog een keer terug om uh, heel de collectie te bekijken, absoluut, ja. Behalve de nachtwacht, wat was nou je hoogtepunt? Uh, naast de nachtwacht uh, vond ik, uh, nou, ja, uh, de Haagse uh, kunst uh, uit uh, eind uh, 19e eeuw uh, was dat geloof ik. Ja, enorm indrukwekkend om te, uh, terug te zien. En waarvan denk jij nou nou eigenlijk mag dat er wel uit? Uh, ik vind die christelijke beelden en schilderij vind ik minder. Ik vind dan echt die VOC-tijd vind ik echt heel mooi en voor de rest uh, ja. VOC-tijd mag ervoor aangedikt. Dat, ja, dat de mag voor mij dus ja, Die Kerkelijke dingen dat uh, kan ja, eigenlijk dat wel. Is, uh, ja, dat moet je. Ja, zou ik zeggen van wel. Tuurlijk is het belangrijk. Het hoort bij de geschiedenis, dus we moeten er zeker bij. Maar voor mij is het uh, iets minder interessant. Nou, de volgende keer moet je 15 euro betalen hè, om binnen te komen. Jeetje, dat wordt sparen. <laughs> sparen, ik weet niet hoeveel van Rutte dat we geld moesten uitgeven. Dus ja, dat gaan we dan maar doen. Ja, ga dan maar okay. Nou, ga lekker uh, slenter de fietstunnel ja. in. Hoe de fietstunnel? Nou, er, er rijden nog geen fietsers, hè. Dus het uh, kan alleen maar goed gaan vandaag. Is goed, hè? Veel plezier nog. Ja, Dank je wel. Bedankt. Ja, van deze bezoeken mocht uh, de christelijke kunst uh, eruit. Dat ga ik toch eens even bespreken met uh, onze beeldend kunstrecensent Hans de Die zit tegenover mij. Vind jij het ook, uh, dat die christelijke kunst er maar uit moet? Nee, natuurlijk niet. Het moet allemaal heel erg blijven hangen en prachtige, prominente plekken krijgen. Dat is heel belangrijk voor ja. de ontwikkeling van de kunst. Ja. Wanneer was jouw uh, eerste bezoek aan het Rijks? Weet je dat nog? Nee, ik weet het niet precies meer. Ik... Uh uit een dorpje te Betuwe. Dus we kwamen er niet zo. Uh, Amsterdam was een eindweg. Mm -hmm. Dus uh, dat is echt een reisje. Dus er was een dag Amsterdam, daar zat het Rijks, denk ik, bij. Ik kan me het licht op de nachtwacht nog herinneren. En verder dat ik het allemaal heel erg ingewikkeld en eng vond. Dus dat ja. is eigenlijk voornamelijk blijven hangen. Wat, wat vind je van, het, uh, van de hele verbouwing? Ah, ja, tuurlijk. Ja. Wat ja. kun je anders nog zeggen op dit moment? Prachtig. Ja. Prachtig. Er is wel wat op aan te merken, maar ja. dat gaan we zo nog wel doen, ja. denk ik. Nou, ja, dat is helemaal ruimte voor. Want wat, wat bijvoorbeeld, wat vind jij van de. Wat vind jij van de collectie van het Rijk zoals die nu tot toon is gesteld? Nou, ja, prachtig. Het leuke is ja? wel dat um, iedereen in de euforie soms een beetje lijkt te vergeten dat het Rijk in twee opzichten een nationaal museum is. We zijn het, het is het grootste, het belangrijkste museum van Nederland. Maar het is ook typisch een museum met een Nederlandse collectie. Ze hebben wel ergens een duurder in een hoekje verstopt. Dan hangt nog ergens een Veronese, geloof ik. Dure, maar als je duur is, is een soort postzegel. Ja, toch? precies. Dat ja. is een soort veredelde ja. Beatrix-zegel. Um, maar als het wat internationaler moet en ze vergelijken zich graag met het Louvre en het. Brits, en, en, nou ja, noem maar en die hebben een veel bredere collectie op, uh, van andere landen. Mm -hmm. Dat is niet zo erg, want die Nederlandse collectie is fantastisch. Echt wereldtop. Maar soms lijken we een beetje te vergeten... dat het wel heel erg Nederland over Nederland is. Ja. Eigenlijk maar 50 jaar kunstproductie. Daar draait het helemaal om. 1620, 1670, daar gaat het om in dit museum. Dat is het zwaartepunt, daar zijn we trots op. Maar dat is ook wel een beetje alles. Zou, zou het een goed idee zijn om, om daar eens aan te gaan werken? Of, want, nou, volgens mij heeft, we niet meer mee, want volgens het... heeft de vorige directeur, Ronald de Leeuw, dat geprobeerd. Ja. Maar de werken die op het niveau van het Rijksmuseum functioneren... die zijn zo allemachtig duur. Die kan zelfs het Rijksmuseum niet meer betalen. En in die zin hebben ze wel gelijk. Ze kunnen wel derde derderangs Italianen gaan kopen... Aha. voor tientallen miljoenen, bij wijze van spreken. Ja. Maar dat is zonde. Het blijft allemaal hierbij. Die wedstrijd die ga je nooit winnen. Dat heeft geen zin. Nee, het is wel zo dat in verhouding oude meesters... soms nog goedkoper zijn dan een hele knallende... De hedendaagse, de Pollocks en de Warhols en zo. Maar dan nog, het kost miljoenen. En ja, dan moet je met allerlei particuliere verzamelaars de concurrentie aan, en dat is zonde. Ja, maar heb je het meteen over 20ste eeuwse kunstenaars, Pollock bijvoorbeeld... Um... Er wordt geprobeerd om het Rijksmuseum, ook de collecties van de voor de, over de 20 e eeuw... Om, om die uit te breiden. Terwijl er het ligt hier vlakbij een ander museum, het stedelijk, die, die dat ook hebben. Ja, dat scheet er ook heen te zijn. Nee, ja. Ik, vind jij dat een goede keuze om zo uh, het, de, de, de scoop te verbreden tot ook de 20 e eeuw? Het is echt volgens mij een van de allergrootste dilemma's... waar het Rijksmuseum mee worstelt, uh, inderdaad. Een paar honderd meter verderop hebben we het, het Stedelijk Museum. Dat is groot, dat heeft veel, dat heeft een prachtige collectie. En ik snap het wel, ze hebben fotografie, ze hebben design. Ze willen die nationale schatkamer zijn. En dus alles, alles tonen, eigenlijk gewoon alles eh, beheersen. Maar ja, je moet daar enorm veel geld voor uitgeven. Mm -hmm. En nu hebben ze in mijn ogen een beetje een rare middenweg gekozen. Door bij de opening allemaal werk te lenen. Drie Daan van Golders, twee Mondriaans... Waardoor je eigenlijk denkt, hey, die horen hier, maar als je op de bordjes kijkt... zijn het allemaal werken die geleend zijn en niet van het stedelijk. Uit het MoMA, uit Milwaukee... En dat heeft een beetje iets van, jongens, wij doen ook mee, hoor. Ze kloppen zichzelf een beetje op de borst. Terwijl uh -huh. ik denk, had nou even gedaan waar je echt goed in bent... had, daar, had je daar sterk in gemaakt. Ja. En nu voel je het dilemma zo. Ja, ja. En, welk werk is wat jou betreft echt uh, de, de omweg waard, om het zo maar te zeggen? Oh, dat, dat, is, dat, dat zijn dat er heel echt veel. tientallen. Ja, dat is... ene werk, Hans, dat okay, ene. Mijn lievelingswerk is denk ik de Staalmeesters van Rembrandt. Ik, ik, ik ben niet zo liefhebber van de Nachtwacht, moet ik eerlijk zeggen. Dat schijnt vloek in de kerk te zijn, in deze kathedraal. Nou, er, er komt geen bliksoestralen, maar nee, ja. Ik vind de staalmeesters mooier. Wat ik zo geweldig vind aan de staalmeesters... is dat het de confrontatie met jou als toeschouwer aangaat. Het is net of je zelf de deur doet, je ruimte binnenstapt... en die mannen die reageren op jou. De ene staat Staan op, de op, de andere ja. kijkt verbaasd. Kortom, het is bijna een interactief kunstwerk. En dat uit, wat is het? 1662. Weergaloos. Weergaloos. Overigens, als mensen, ja, het is zeer de moeite waard om vanavond even naar Kunstuur te kijken... voor meer beelden van het Rijksmuseum... Want uh, om 5 uur op Nederland 2, daar zit jij ook uitgebreid in. Dan ga je ook ja. je, je favoriete werken langs. Dat is, ik heb het gezien, dat is heel erg mooi geworden. Dank je wel. Dank je wel. Okay. Wij gaan uh, even luisteren naar een kinderboekenschrijver. Er is namelijk een, een heel fraai boek, is er verschenen. Dat heet het Grote Rijksmuseum Voorleesboek. Kinderboekenschrijvers is gevraagd om hun favoriete kunstwerk uit te kiezen uit de collectie. En om daar een verhaal over te schrijven. Ik ben Bibi Dumontak. Ik heb gekozen voor een schilderij van Jan Asselijn, de bedreigde zwaan. Je ziet een groot doek met daarop een, uh, een briesende, sissende zwaan. Gigantisch groot met gespreide vleugels. Die zijn nest beschermt. Ik wist eigenlijk al van tevoren, toen ze mij vroegen... wist ik al voordat ik naar het Rijksmuseum was gegaan... want we kregen een rondleiding, dan mochten we kiezen... wist ik al dat ik dit schilderij wilde... omdat ik als kind al daar heel erg door geïntrigeerd was. Dat schilderij, daar had ik een briefkaart van gekocht... en die zat op mijn agenda. Het leuke was, tijdens die rondleiding... stond ik dus voor de bedreigde zwaan... en toen zag ik dat detail. Opeens dacht ik, hè? Als je nou heel goed uh, uh, linksonder uh, uh, naar het schilderij kijkt... dan zie je dat die zwaan niet voor niets zo met gespreide vleugels staat te sissen... maar je ziet dat daar een klein hondje op hem afzwemt. En toen dacht ik, oh, maar wacht even, dan ga ik niet vanuit de zwaan schrijven... maar dan ga ik natuurlijk vanuit dat hondje schrijven. De kettinghond. Krul zag de zwaan voor het eerst op een koude winterdag. Zoals altijd lag Krul aan de ketting. De zwaan schuifelde wat onhandig over het erf. Krul zou haar eigenlijk moeten verjagen, want ze pikte in het graan van de kippen... Maar hij verjoeg haar niet. Hij was betoverd. De zwaan was zo wit, ze had een jas van sneeuw. Kom in mijn hok, zei Krul tegen de zwaan. Ze draaide haar kop en keek lang naar Krul. Hij kwispelde voorzichtig. Zie je mijn veren, zei ze toen. Ik hou mezelf wel warm. De zwaan kwam iedere dag. De sloot was bevroren, het weiland kaal en wit. Ze joeg de kippen weg en stal hun voer. Krul liet het toe. Je blaft niet tegen iets goddelijks. Je blaft niet tegen iets goddelijks. Dat was Bibi Dumontak, uh, haar verhaal, een deel althans uit het grote Rijksmuseum voorleesboek. Toen kwam net een mevrouw naar me toe die vroeg, is dat de echte Christina Branco? Ja, dat is de echte Christina Branco die hier bij de opening van het Rijksmuseum in Opium gaat zingen en spelen. Voor de tweede keer Branca Aurora. Christina Branco met Ricardo Dias en Bernardo Moreira. Dank, uh, Brigado. Uh, Christina Branco start haar Nederlandse tour vanavond in het Chassé Theater in Breda. Maandag is in het De Lamart Theater hier in Amsterdam. Daarna gaat ze nog naar onder andere Leeuwarden, Tilburg, Den Haag, Maastricht en Venlo. Meer informatie is te vinden op onze website opium.afro.nl. Er is een, een audio-tour beschikbaar hier in het museum. Die is als app te downloaden in de App Store. Ik denk dat die gewoon Rijksmuseum-app uh, heet. Uh, uh, Barry uh, Atsma die is dan uw gids in, uh, in, het, uh, in de bibliotheek. Vertelt hij het volgende. Gij hebt twee ogen, maar één mond. Dit zijn voor u een teken. Hier veel te lezen en niet veel te spreken. Het lijkt een overbodige spreuk die hier op de wand staat. Want op deze plek word je vanzelf wel stil. Deze bibliotheek bewaart niet alleen boeken... Hij is van top tot teen een eerbetoon aan het boekenvak. Aan de zuilen hangen schildjes, met namen van belangrijke uitgevers en boekdrukkers. En op de wanden van de bovenste verdieping herdacht Kuipers schrijvers van beroemde kunstboeken. Hun boeken staan in deze rijk bewerkte schatkisten en kunnen hier ook worden gelezen. Het licht dat door het enorme dakraam naar binnen valt maakt dit mogelijk. Tegenwoordig is daar trouwens wel kunstlicht aan toegevoegd. Voor het skelet van de bibliotheek gebruikte de architect het voor die tijd moderne gietijzer... En liet de ijzerconstructie helemaal in het zicht. Het vormt één geheel met de sierlijke wenteltrap. Die eindigt in een cirkel in het mozaïek op de vloer. Ja, de Kuipersbibliotheek speelt ook een belangrijke rol in de nieuwe thriller... De Nachtwaker van Thomas Ross. Uh, want daar dreigen anno 2013 allerlei documenten aan het licht te komen. Waardoor uh, zou blijken dat er eigenlijk geen druppel oranje, meer, oranje bloed meer... door de aderen van de huidige oranjefamilie zijpelt. Uh, uh, Thomas Ros, welkom. Uh, fijn dat u bent hier in het uh, Rijks. Uh, ja, een boek over het Rijksmuseum. Zelfs met de beschrijving van de openingsdag. Het is een soort drosde-effect, uh, bedacht ik me vanmorgen ineens. Uh, is dat een, noem je dat een slimme marketingtruc? Of is het gewoon toeval dat het nu uitkomt? Het is puur toeval. Op één voorwaarde, ik heb heel lang gespeeld met het idee om een spannend boek over de nachtwacht te schrijven. Het, het bekendste schilderij, het Rijksmuseum is internationaal bekend, noem maar wat dat zo doen. Ja. Zelfs een speelfilm. En eigenlijk op hetzelfde moment kreeg ik een verzoek, een vererend verzoek... van de directie van het Rijksmuseum, het is al drie jaar geleden... of ik ter gelegenheid van de opening een spannend boek wilde maken. Aha. Dus dat was één per één. Ja. Mocht u dan ook een research verrichten hier in het gebouw? Op plekken komen waar wellicht andere mensen niet mochten komen? Ik ben boven geweest, want ik speelde eerst met de restauratie. Maar eigenlijk was alles alweer weg. Dus ik kon ook wel naar het depot in Lelystad gaan. In het archief kan ik er natuurlijk in. Ja. Maar het ging mij met name om, en dat is het thema van het boek eigenlijk ook... Niet alleen dat er geen druppel oranje bloed meer in zit, want dat was ook dat, dat is stokpaardje nee, toch. Nee, maar de, de, de aanleiding van het boek is eigenlijk, dat vond ik wel mooi... dat tijdens de opening van het Rijks in 1885... ik weet niet of u weet dat ze korter hebben gedaan over de bouw dan over de verbouw. Uh, nee, dat wist ik niet. Ja, ze hebben het in negen jaar gebouwd en okay. nu hebben ze al tien jaar aan het... <laughs> maar uh, de architect van het reis, Pierre Kuipers, die, die prachtige bibliotheek is ook genoemd... Goede katholiek, hè? Goede katholiek. Willem III ja. de wilde hem niet. En Willem III de is ook niet gekomen op, tijdens die feestelijke opening. Ja. Dus Amsterdam stond wat voor lul hier met een rode loper buiten. En de wraak, de woede van Kuipers, dat de koning niet kwam... alsof Beatrix vandaag niet zou zijn gekomen... dan zou Pijpers het hebben gedaan... De, de wraak van de architect, zo zou het boek ook hebben kunnen weten. Ja, want uh, uh, Kuipers... Uh, ja, hoe, hoe zou je in het kort kunnen omschrijven waar zijn wraak uit bestaat? Nou, zijn kunstwerk... al te veel weg te geven Nee, nee dat mag niet. Het is een van een plotboek natuurlijk. Ja, ja. uh, Kuipers is uh, was een goed katholiek. Uh, Willem Derde noemde dit gebouw een kathedraal... en dan in negatieve zin die zou hem niet komen... Kuipers had contacten hier in Amsterdam met verschillende groepen. En in die dagen. anarchisten onder andere. die een sterke groep anarchisten. Ja. En onder de anarchisten leefde al het idee. dat de kleine Wilhelmina nooit. koningin Wilhelmina, dus de grootmoeder van Beatrix. nooit een kind kon zijn van koning Willem III. Omdat Willem ik geef daar niks bij weg hoor. dat Willem III na jarenlang verwaarloosde civilis. steriel als een, ja. als een krant was, zullen we zeggen. Ja. Dus wie was dan de vader? En de, de anarchisten, maar ook de sociaaldemocraten. Het speelt tot in onze jaren, hoor. Ik vond het een leuk idee om mee te spelen... Om, maar dan vooral om te beginnen bij Kuipers en zijn prachtige bibliotheek. Want dat is, dat is een boekenhemel. Ik noem het een boekenhemel, dat is het ook. Ja, het is fantastisch. We hoorden net hoe het beschreven werd door Barry Atsma. Het is een, ja, een fantastische ruimte. Helemaal tot aan de nog toe. Gevuld met boeken. Mooie galerijen. Veel, inderdaad veel uh, gietijzer is er te zien. Maar u zit... Voor uw boek eigenlijk in de kelder, zelfs onder die bibliotheek? Ja, want vroeger had je, wat de stadhouderskade was, was de boerenwetering, dus 19e eeuw, hè? Dat waren landerijen, tuinderijen, noem maar op. En waar het Rijks gebouwd is, uh, ja, daar liep de oude stadriolering. Dus dat vond ik, dat is spannend om dat Rijksmilieu op een andere kant te benaderen. En onder de bibliotheek had je gewelven, die nu zijn verbouwd. Het is een half depot geworden. Ik heb heel mooie mooi rondleidingen gehad. Uh, daar kon Kuipers, als degene die het had ontworpen, ook naartoe. Nou ja, nu geef ik weer te veel weg ja, ja, ja, ja. Maar ik vond het in elk geval aardig om nou eens niet à la Dan Brown... met een spannend schilderij en noem maar op, want dan zouden ze dat zeggen. Maar juist een boek of boeken uit te nemen. Want iedereen bij het Rijks denkt natuurlijk aan de Nachtwacht. Ja. Ik noem alleen nog wel dat de Nachtwacht vals is, maar goed. Ja, dat komt ook nog even voorbij. Maar ja, dat, wordt verder, dat is nog een lijntje wat niet helemaal is uitgewerkt. Dat is een, dat is een klein spielerijtje, ja. ja um, uh, u verbindt deze geschiedenis, die koninklijke geschiedenis... en de, de historie van Kuipers, de, de, die, die boos was op uh, koning Willem III... met uh, de ervaringen van een Emma, anno 2013... Mm -hmm. die in het Rijksmuseum ook werkt. Ja. Heeft u daarbij ook nog een... een mm -hmm. Uh, daadwerkelijk een dame uit de bibliotheek als uitgangspunt genomen? Nee, ik heb mijn oudste dochter als uitgangspunt oh. genomen. Want het is verdomd lastig voor mij, een man van 68 om iets te verplaatsen in een vrouw van 34. Maar mijn oudste dochter is 34. En zij ze zei een aantal jaren geleden tegen me: Wanneer ga je nou zo'n goed boek schrijven? Oh, dat is fijn. Fijn zo'n dochter. Fijn zo'n dochter, hè? Ja. Heerlijk, heerlijk. Heerlijk. En toen dacht ik: verdomd, jou neem ik nog ooit nog eens een keer. <laughs> en ik laat je in allerlei nare zitten. Dus nee, ik heb veel aan haar gehad hoor. Want het is natuurlijk lastig schrijven als man. En ik vond het wel een mooi uitgangspunt. Geen conversator, geen schilder, geen weet ik wat. Maar gewoon een meisje of een jonge vrouw die werkt en die op die dag begint met de boeken in te ruimen. Want alle, alle boeken waren ook weg. Hè? Want ook de bibliotheek is natuurlijk prachtig gerestaureerd. Ja. En die boeken zaten in een depot hier in de Franse Mierenstraat. Hier achter het Rijksmuseum. En komen dan weer terug. En omdat zij ze inruimt, vindt zij iets. En dan begint het verhaal. Ja. Heeft u, behalve dat u het Rijksmuseum... min of meer als het decor heeft gekozen... voor, voor, voor dat uh, ontzettend spannende boek... heeft u ook zelf nog warme gevoelens voor dit gebouw? Voor de geschiedenis, voor de eerste keer dat u hier nou, was bijvoorbeeld? Ik vooral aan de tunnel moet ik zeggen. Want ik begon hier in de jaren 60 te studeren. En ik ben een van diegenen dat de... Oh, de, fi de fietstunnel doet. Ja, ja. de fietstunnel. Ja. Dus ik was ervoor... Stenten is er ontzettend ook is gemaakt. Ik was altijd voor die tunnel moet wel... In al, dat tunneltje moet in elk geval blijven. Nee hoor, ik had uh, met mijn vriendin in Amsterdam toen... ging ik heel veel uh, naar het, nou, het Oude Rijksmuseum natuurlijk. Dus... Ja, de bekende... Uh, maar ik ben, en dat zie je ook in het boek, ik ben een ontzettende... Ik ben een hagenaar. Ik ben een aanhanger van de Haagse school. Dat vind ik het mooiste. Daar heeft het Rijks wel wat van. Maar ik ga nu een pleidooi hebben voor het gemeentemuseum in Den Haag. <laughs> toch? <laughs> en het Mauritshuis en Mesdagmuseum, noem maar ja, goed, zo. Ja, ja Dus nee, ik kwam er toen ik studeerde. Ik heb lang in Amsterdam gewoon veel. Ja, want de Haagse school hangt er wel boven. Het zijn hebben het. het zijn absoluut dingen van, ja. van uh, terug te vinden. Uh, dan tot slot, na, naar welke zalen, wat u betreft... moeten wij uh, uh, nu we de tijd hebben en nu het museum al op is... zeker nog even toe? Nou, wat ik, zo, wat ik vreemd vind, maar ik moet daar nog naartoe... daar ben ik niet geweest, maar de, de hele... ik schrijf het ook in het boek een beetje wezensvreemd... maar ik ben heel benieuwd daarnaar. de hele Aziatische kunst... wat hij heeft gedaan, want dat is helemaal goed nieuw voor mij... En waar ik, maar dat zijn geen zalen, ik wil die, die tuinen wat Pijbes in zijn hoofd heeft, ik weet niet of je dat weet... Kassen met oude, oude 17e eeuwse groenbouw en zo. Ik vind het wel heel geestig dat hij dat doet, moet ik zeggen hoor. Ja. Dus ik ga niet zo pleiten voor Rembrandt en de Eerengalerij en dat soort dingen meer. Maar dat, dat lijkt me heel vreemd om te zien. Kom in de kast van het Rijksmuseum. Kom is, in de kast van, de, ja. Ja. Zit hier nog een film in, overigens? Want veel van uw werk is verfilmd. Ik zou, maar dat zou ontzetten, ik ontzettend gaan. Ik begrijp niet dat wij in Nederland nog nooit een speelfilm hebben gemaakt. Even dat er spannende boeken zijn geschreven over het Rijksmuseum. Behalve door de vader van Hella Haas, maar daar even voor pleiten, die schreef detectors. Maar we hebben nog nooit een spannende of een mooie film gemaakt. Waar we het, dit, dit internationaal bekende gebouw, Dit en de, de nachtwacht. Ja. En dan, dus ik speel al heel lang met de gedachte om de nachtwacht te laten stelen, of twee, dat soort dingen meer. Ja, die decor leent zich er natuurlijk Duur. bij uit. Schitterend, schitterend, schitterend. Ja. Goed. Nou, het, het, het, het boek, wil ik wil niet uh, verder op de inhoud ingaan, want het, je geeft altijd dingen weg die, ja, die dat, je de lezer toch zelf moet ontdekken. Het heet Het Koningscomplot, uh, dat is de ondertitel. De Nachtwaker is de eigenlijke titel. Vrije voorkant met uh, vanaf de vijver aan de achterkant het Rijksmuseum erop. Thomas Ros, dank u wel. En uh, nog een uh, fijne dag. En het boek is verschenen bij de Bezige Bij. Wij gaan uh, onze microfoon heel even verplaatsen. Ja, ik ben even naar buiten gelopen, want uh, het is een drukte van je welste in het Rijksmuseum nu. Uh, hier op de Spiegelgracht, dus het straatje wat eigenlijk rechtuit komt op het Rijksmuseum... zitten allerlei winkels, maar ook uh, horeca. En die gaan, ja, dat vraag ik me af, misschien gaan ze er wel heel veel van merken van de heropening. Wat denkt u? Het lijkt mij wel, mm -hmm. ja. Sinds het dicht is gegaan is het allemaal ietsje minder geworden... We verwachten hoeveel? miljoen, anderhalf miljoen, miljoen bezoekers per jaar. En allemaal hierin, hier, hier koffie allemaal in Koffiehalen. Ja, allemaal koffiehalen hier. Laten we het hopen. In antieke sieraden en objecten, vertu en antieke horloges. Ik ben opgegroeid hier in deze zaak. Het museum was er altijd. Het was altijd open. En dat hebben we gewoon tien jaar gemist. En nu gaat het godsendam weer beginnen. Niet alleen zilver, maar ook Chinees porselein en uh, religieuze kunst en art nouveau. Uh, tien jaar geleden zijn we hier met uh, vier deelnemers begonnen. En toen zei men in de straat van... waar beginnen jullie aan? Het museum is dicht. Er zijn geen klanten. We draaiden heel erg goed, dus we dachten van nou, dan zijn we wel eens benieuwd hoe het wordt als het museum open is. Dus wij zijn, onze verwachtingen zijn hoog gespannen. Maar is dat niet heel naïef? Je gaat toch niet schilderijen bekijken en dat combineren met het kopen zelf? Ja, zeker wel. Tuurlijk. Een koper moet eerst gaan kijken. En kijkers worden kopers. En als ze in het Rijksmuseum zijn geweest, ze hebben alle prachtige dingen gezien... He? Dan willen ze ook graag nog iets als een aandenken mee terugnemen naar huis. Nou, we hebben natuurlijk bijna tien jaar zitten wachten. Het scheelt ons zeg maar 50 consumpties per dag. En dat is 100 euro per dag. Dus dat is 35.000 euro per jaar wat je aan horeca inkomsten dervingen hebt. En ja, die wil je graag terug hebben. We zijn heel blij dat het weer open is. Heeft u het al gezien? Nee, nee ik, ik was wel uitgenodigd, maar ja, ik, ik zit natuurlijk dat ik moet werken. En als het dus open is voor mensen, moet ik harder werken. Dus als het weer een beetje normaal is, dan ga ik er zeker naartoe rennen. Want ik ben wel heel nieuwsgierig, want het moet wel heel mooi wezen na tien jaar, neem ik aan. Zo'n buitenlandse invasie is, is een soort douche, hè? een warme douche voor ons. U ziet het als een invasie? Ja, nou, in, in de positieve zin, ja. Ik denk het wel. Ik denk dat hier de hele wereld op afkomt. Ga je dan ook de kaart aanpassen aan de internationale gasten, of? Nou, de kaart hebben we pas nog uh, veranderd. Iets uh, wat dingetjes eraf, iets simpeler gemaakt. Maar voor de rest, ja, we moeten even afwachten wat er gebeurt. Voor hetzelfde geld lopen ze allemaal de andere kant op. Maar geen uh, steeknachtwacht of zo? Nee, nee, dat hebben we allemaal nog niet uh, bedacht. Wie weet, maar dat... Uh... Goed idee, hè? Goed idee, hè? Ja, heel goed bedacht. En live komt na Henk van ons. Dat, was, uh, dat waren de buurtbewoners. De, de steek uh, Rembrandt zit er nog niet in. Zou dat een goed idee zijn, Henk van Os, oud-directeur van het Rijksmuseum? Een het steeknachtwacht. De steeknachtwacht. Nou, ze doen maar. Maar voor mij is het dan niet zo geweldig. Ik blijf nee? me een beetje taai. U bent vegetariër, Eh Steek nachtwacht, vind ik gewoon als, als... Nee, nee, nee, eigenlijk niet zo erg. Nee. Goed, ik ga zo met u praten over de, de tijd dat u directeur was... van 89 tot 96. Maar voor die tijd moeten we eventjes naar het uh, nieuws van half 4. En dat wordt gelezen door Joem Chepkema. Radio 1, het NOS-journaal. De vier Italiaanse journalisten die op 4 april in Syrië waren ontvoerd zijn vrijgelaten. De Italiaanse regering heeft dat bekendgemaakt. In de verklaring staat niet wie de journalisten heeft vastgehouden en waar ze zijn vrijgelaten. Het Italiaanse persbureau ANSA meldt dat de vier nu in Turkije zijn. Zorgverzekeraars Nederland vindt het onthutsend om te zien hoe makkelijk het is om een nieuwe verslavingskliniek te starten zoals de Volkskrant heeft aangetoond. De krant kon eenvoudig een zelfverzonnen kliniek beginnen. GGZ Nederland noemt het verbazingwekkend dat er geen enkele controle is door de inspectie. Bij het ongeluk met een vliegtuig bij Bali zijn twintig mensen gewond geraakt. Een toestel van Lion Air kwam bij het Indonesische eiland in zee terecht en brak in tweeën. Volgens de Indonesische media gebeurde dat, doordat het vliegtuig na de landing doorschoot. Er zijn geen doden gevallen. En het Rijksmuseum in Amsterdam is officieel heropend. Koningin Beatrix verrichtte de opening door een grote gouden sleutel om te draaien. Daarna mocht het publiek naar binnen. Het Rijksmuseum is vandaag tot middernacht open en de toegang is gratis. Dat waren de op.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 Ik verwacht ook een file in Amsterdam-Zuid voor het net geopende Rijksmuseum... maar die is niet aangetroffen in ieder geval. Straks hebben wij muziek onder andere van de, uh, Ruben Heijn. Ik ga praten met degene die de fondsenwerving doet voor het Rijksmuseum. Maar eerst uh, Henk van Os. Tussen 1989 en 1996 was, hij, uh, was het hier zijn tweede huis. Oud-directeur, kent alle hoeken en gaten van de Kuipers zijn kunstkathedraal... Zoals uh, Thomas Rossen net nog noemde. Maar herkent hij zijn museum nog terug naar de ingrijpende verbouwing? En hebben de Spaanse architecten iets heel gelaten van de bedoelingen van de Kuipers? Meneer Van Os, welkom. Fijn dat u er bent. Uh, vanochtend was er een officiële bijeenkomst met, uh, uh, met vier oud-directeuren en de koningin. Dus uh, Ronald de Deel, u dan uh, Levi en uh, Pijbers. Hoe, hoe was dat? Heel erg leuk. Ja, ja dat is. Uh, ik had me er geweldig op verheugd. Ik had Rod al die tijd niet gezien, wel geschreven. En uh, met Simon Levy, daar uh, lunch ik elke maand nog. oh ja. En Wim, die zie ik ook elke maand wel. Maar het was. Ja, dit is een moment om met z'n vieren bij elkaar te zijn. En ja. het is ook zo dat directeuren hebben. een heel eigen vorm van bestaan. En je kunt het eigenlijk alleen maar uitleggen aan elkaar wat dat betekent. Heb jij dat nou ook? Heb jij dat nou ook, maar ook momenten van enorme vreugde... maar ook dat je echt eenzaam bent. Dat kun je ook heel mooi zien in die documentaire die nou gemaakt is. Van de Oeko Hoogendijk. Ja, daar kun je ook zowel bij Ronald, maar de laatste bij Wim zie je dat ook... wanneer hier dan toch vier van die draaideurtjes komen... Dan, dan zie je zo'n moment. Dat iemand, en dat herken dat ik ook heel erg. U, u bent degene geweest die destijds min of meer de eerste stap heeft gezet. om tot verbouwing over te gaan, toch? Nou, wij hadden in, toen ik daar werkte. toen hebben we de Zuidvleugel gerenoveerd. En daardoor kon daar ook uh, zolang de kerncollectie gehuisvest worden. Dus dat was ook al om die reden fijn. Maar toen dat af was, uh, toen is bedacht om die binnenplaatsen weer open te maken. En uh, dat was eigenlijk vooral bedacht vanwege facilitaire redenen. Want die ingangen aan de voorkant waren veel te klein. Ja. En uh, zo waren er een heleboel dingen die absoluut niet werkten. De doorloop was een ramp. Want als je dan de eerste corridor uit was... dan kwam je in die overkluis, de binnenplaats, met al die zalen. Dan wist niemand meer waar je moest lopen. Mm -hmm. En daar was niks aan te doen. Dus er waren zo'n heleboel van die dingen... Dat we met elkaar zeiden: jongens, de binnenplaatsen moeten gewoon weer open. Ja, ja nu, nu zien we het resultaat en u moet tevreden zijn, lijkt me dan. Ja, dit is meer dan tevreden. Want uh, toen heeft Ronald eigenlijk gezorgd voor de, uh, de architecten en voor de. ook vooral binnenhuisarchitect Wilmot. Mm -hmm. Of binnenhuisarchitect, ja, de, ja. de inrichter. En dat heeft een kwaliteit. Dat is fantastisch. Ja. fantastisch. Nog even terug naar die documentaire van Oeka Hogendijk. Bent u blij dat u er niet in zit? Stel je voor dat u dat meegemaakt heeft allemaal, die tien jaar? Nou, ik, heb, ik ben voor mijn pensioen uh, vertrokken. Uh, omdat, niet omdat ik voorzag wat er allemaal zou gebeuren. Maar wel omdat je niet halverwege wou uitstappen, zou ja. ik maar zeggen. Uh, omdat je dan ook je echt moet. Uh, engageren met het project zoals Ronald dat heeft. Ja, het lijkt uh, me uit. verschrikkelijk dat je halverwege moet stoppen. Uh, nee, nee. Ik had, uh, nee, ik was een beetje klaar met wat ik had afgesproken dat mm. ik zou doen. Ja, ja. Nee, maar ik bedoelde Leo, dat hij halverwege dat zijn, ja, dat hij, dat hij het ja. stokje moest overgeven aan iemand anders. Maar hij had ook heel sterk het gevoel, ik, uh, ik wil niet voordat ik al mijn energie kwijt ben, uh, dan wil ik toch iets anders kunnen doen. Het moet niet mijn waterloo worden, niet of meer. Nee. Even na naar wat, wat ik in de inleiding zei. Bent u tevreden over de manier waarop er met de erfenis van uh, de architect Kuipers is omgegaan in deze aarde? Vorm. Ja, vooral ook omdat het niet alleen maar een soort van uh, feticistische uh, reconstructieneiging is. Dat, dat zou ik heel erg hebben gevonden. Mm -hmm. uh, maar er zijn plekken zoals de voorhal die zoveel mogelijk weer... Uh, en heel, heel zorgvuldig in de stijl van zoals Kuipers het had gewild zijn gedaan. Het openen van die binnenplaats is natuurlijk de belangrijkste uh, bijdrage daartoe. En er zijn nog veel meer dingen, maar als je hier zit... dan heb je toch niet het gevoel dat je in een gemusialiseerd museum zit. Dit is een hele levende ruimtes hier, deze atrium. Ja. Atriums, ja, dat is... U bent blij met het Rijksmuseum zoals het nu is? Enorm blij, ja. ja. Dank u wel dat u hier even wilde komen. Graag gedaan. Dat was Henk van Os. Wij gaan eventjes kijken waar Laura Kors momenteel rondloopt. Laura. Zwarte bladzijde van onze geschiedenis, uh, Hans. Want uh, ja, op zo'n mooie dag. Uh, en zo'n museum gevuld met eigenlijk hoogtepunten. Uh, tot de Vaderlandse geschiedenis. Ja, moeten we natuurlijk eigenlijk ook niet vergeten. dat Nederland niet alleen maar goede dingen heeft gedaan. maar ook wel een beetje ja, toch slechtere dingen. ook. Uh, Martine Gosling is hoofdgeschiedenis. Uh, Martine, van al deze objecten. die hier in het museum te zien zijn. het zijn er nu duizend ongeveer. Hè? Nu zijn er 8000 te zien. Oh, 8000 zijn er te zien. Waar kleeft nu het meeste bloed aan? Nou, Indirect, zoals je al zegt... we laten ook de schaduwzijde van de Nederlandse geschiedenis zien. En daar hoort natuurlijk slavernij bij. Uh, en indirect hebben we een object waar heel veel bloed aan kleeft... namelijk een uh, papiertje... wat de slavenhandelaar kon laten zien... Uh, toen de slavernij werd afgeschaft. En dan kreeg hij schadeloosstelling per slaaf... notabene 300 euro. Oh. Een gigantisch bedrag... Ja, je zou eigenlijk denken, die slaaf moet schadeloos gesteld worden voor het geleden leed. Maar nee, de handelaar de, of de slavenhouder werd schadeloos gesteld. En dat was inderdaad een, een gigantisch bedrag. En, maar is er ook echt iets waar bloed aan heeft gekleefd? Echt met, met druppels? Ja, we hebben meerdere objecten waar bloed aan heeft gekleefd. Maar uh, ik denk, een van de meest spectaculaire is wel het zwaard waarmee van Olde Barneveld zou zijn onthoofd. Zou zijn onthoofd? Ja, we weten het niet helemaal zeker. Maar al in de 17e eeuw is dit zwaard bewaard gebleven als HET reliek. Een groot, belangrijk Vaderlands reliek. Want daar was de raadspensionaris mee onthoofd. En hebben jullie dan ook, als een soort, ja, zoals in CSI op tv... Met, met sprays geprobeerd nog restjes bloed op dat zwaard aan te tonen? Ja, dat zouden we kunnen gaan doen. Hè, op zoek naar DNA. En dat hebben we bij een aantal objecten wel gedaan. En wie weet komt dit zwaard er ook een keer voor in aanmerking... Nou, komt dat zien vanavond. Gratis, het Rijksmuseum. Tot 12 uur vannacht kunt u er gratis in. Ja, laat uh, Thomas Rosset niet horen over dat uh, zwaard. Volgens mij zit daar een vervolg in, of in ieder geval een nieuw boek. Het grote Rijksmuseum voorleesboek, dat is een ander boek. Dat, is, uh, dat zijn kinderboekenschrijvers die een, uh, een uh, verhaal hebben geschreven... bij een schilderij waar ze iets bijzonders mee hebben. Dit is de volgende. Short Kuiper. Ik heb de nachtwacht uitgekozen van Rembrandt, dat, dat, dat kende ik. Nee, het was zo, mijn vrouw mocht het uitkiezen van mij, die schilder zelf. En die heeft voor Rembrandt gekozen omdat ze dat de allermooiste vond. En ik wilde graag een connectie met Amsterdam. Omdat het over het jongetje Robin, een van mijn hoofdpersonen, moest gaan. En die woonde in een heel klein dorpje in Noord-Holland... maar zijn opa woonde in Amsterdam, dus daar kon ik het situeren. Opa gaat op een bankje zitten en wijst naar een groot schilderij. Dit schilderij is gemaakt door Rembrandt, zegt hij. Zie je oma? Nu snapt Robin het. Oma is niet echt hier. Oma staat op een schilderij. Hij gaat naast opa zitten en kijkt. Hij ziet een heleboel, maar oma ziet hij niet. Oma ziet er anders uit dan nu, zegt opa. Ze ziet er nog niet uit als oma. Ze is op het schilderij een meisje. Nu ziet Robin oma meteen. Ze heeft een gele jurk aan, ze heeft een dode kip bij zich... en het lijkt of de zon op haar schijnt. Ze kijkt een beetje verbaasd. Daar, roept Robin. Dat meisje met die kip, dat is ze, zegt opa. Zie je hoe verliefd ze naar me kijkt? Naar jou, vraagt Robin. Sta jij ook op het schilderij? Ik ben die jongen naast de oma, zegt opa, met die helm. Ik schiet mijn geweer af om stoer te doen. Zie je het vuur uit de loop komen? Je schiet bijna die gele hoed van die man zijn hoofd, zegt Robin. Sjoerd Kuiper was dat zin in het boek Het Grote Rijksmuseum voorleesboek... Het is hier in het atrium van het heropende Rijksmuseum tijd voor live muziek. Hopscotch heet zijn nieuwe album. Uh, het mag allemaal wat ranziger, wat minder braaf dan voorheen vindt hij Paul Simons klassieker Graceland was een inspiratiebron. Hier is hij, niet, uh, niet uh, Paul Simon dus, maar onze muzikale gast met Paul Willemsen begeleid in zijn nieuwe single Full by Morning. Hier is Ruben Heij. CD is uit Hotspotje. Dit was de single van het album van Ruben Eijn. Die komt nu heel snel aan tafel sp Springen en wel. ik kwam jij voor het eerst in het Rijksmuseum? Weet je dat nog? Toen ik heel klein was, volgens mij. Ja? Ik weet niet meer hoe oud, maar heel klein was ik. Ja. En ooit eerder gezongen in het Rijksmuseum? Nee, nee nooit. Het is de eerste keer. Ja. Ja. En, en ik begrijp dat jij ook een speciale band hebt met dit museum... maar dan vooral met de fietstunnel. Nou ja, toen ik hier in Amsterdam kwam wonen, dat was in 2001. En toen was de poort, die nu vandaag weer geopend is... Zeg maar, waar je dus onderdoor kon, die ja. was toen nog open. En... Uh, het conservatorium zat hier toen ja, uh, ja. om de hoek. Dus ik moest daar elke dag onderdoor. En dat was eigenlijk een van de hoogtepunten uh, van mijn fietstochtje altijd. Want dan, dat liep altijd een beetje zo af. En dan, en dan keek je zo ja. door die poort al op het museumplein ja. op. Kijk of het stopdicht op groen stond of je precies, door moest uh, precies. Ja, nee, nee. Dat, was, dat was echt uh, een, een fantastisch iets. En uh, uh, ik was dus ook heel erg, volgens mij met, uh, en met mij nog heel veel andere mensen... heel erg teleurgesteld toen dat dus heel lang dicht ging... Mm -hmm. En dus extra blij dat dat vandaag weer kan. Ja. Vandaag. Heb, heb je er ook ooit uh, staan muzicieren? Want er waren altijd muziekken Nee, er stonden daar. hier altijd... Ik weet nog, er stonden hier altijd... Uh, die steelpan. Ja, en, en uh, die, die, uh, die uh, Mongoolse... Uh, ja, die die, ja, ja, ja de boventonen. Ja, precies. De boventonen de, ja, precies, precies. Die stonden hier altijd. Want de, de akoestiek was altijd zo goed. Nee, ik heb hier zelf nooit in de, in de poort staan. Ja, ja, nu kan het ja. weer. Hè, nu kan uh, het uh, weer. Is ja, het, niet, het is crisis, ja. dus waarom niet? Ja. Ja, ja, ja. <laughs> en, en wat verheug je je op wat betreft het, het museum zelf? Ga je nog straks, nu je klaar bent bijna... Uh, ga je nog naar nou, een bepaalde zaal toe? Uh, we, we, we waren redelijk op tijd hier. Dus ik heb al een klein rondje mogen maken. Dus uh, uh, 16e, 17e eeuwse uh, uh, kunst hebben we al even mogen bekijken. Ja. Uh, ja, en het is waanzinnig. Ik bedoel, uh, uh, uh, het blijft elke keer toch gaaf als je de nacht wacht. Of die dingen van Vermeer ziet. Of uh, uh, de... wat de, de, hebben we allemaal gezien. Uh, schilderijen van Cornelis Kruisman, uh, uh, En dat vind ik wel leuk. Want dat is de straat waar ik woon, bijvoorbeeld. Dus, uh, dus mooi. Uh, ja. nee, het, he, het is echt heel mooi geworden Dus komt allen zou ik okay. zeggen. Goed, ik, ik was bij die presentatie van het album Hopscotch, mooi album geworden uh, Volgende week zaterdag ben je in Amsterdam en Haarlem op uh, Rocket Store Day 12 juli op het North Sea Jazz Ook nog, ja, in Rotterdam ja. En het album is verkrijgbaar in de plaatszaak En straks nog een nummer, hè? Ja, straks nog fijn. Dankjewel. Jo. Ja, Ruben noemde al wat uh, zaken uh, we, we kunnen zomaar eventjes overschakelen naar een zaal Ergens in het museum Daar is ze dan het beroemde melkmeisje. Zo verdiept in haar werk dat ze ons niet opmerkt. Het binnenstromende daglicht weerkaatst in de hele ruimte... maar vooral in het stilleven op tafel en in de melkkan in haar handen. Het lijkt wel of de melk nog stroomt. Dit schitterende effect bereikte Vermeer door kleurstipjes te schilderen... op de plekken waar het licht weerkaatst. Vermeer was een perfectionist die aandacht besteed aan de kleinste details. Van de spijkertjes in de muur tot de rommel op de grond. Rommel. Ja, dit lijkt wel een keurig huishouden, maar dat is het niet... De kale muur is beschadigd, er is een ruitje kapot... en brood liggen naast de mand op tafel. Het valt in eerste instantie niet op... door de rustige houding van het dienstmeisje... die in haar kleurrijke kleding alle aandacht naar zich toetrekt. Zij is het stralende middelpunt van dit verstilde tafereel. Ja, Zomaar een fragment van de app... met welke u in het Rijksmuseum op pad kunt. Een hele moderne vorm van rondleiding in feite. Minder subsidie, maar meer kosten. Het Rijksmuseum eh, moet de komende jaren flink aan de bak om de boel draaiende te houden. Bijdragen van bedrijven, fondsen en particulieren zijn daarbij eh, onmisbaar en van harte welkom. In 2009 werd de afdeling Development opgericht. Waar tien mensen op zoek zijn naar geldschieters voor het Rijks. En die afdeling wordt aangevoerd door eh, Hendrikje Krebel. Die zit hier tegenover mij. Fijn, welkom dat je er bent. Fijn dat je er bent. Uh, uh, ja, development, dat klinkt toch anders dan fondsenwerving? Is er ook een verschil? Ja, absoluut een verschil. Voor ons is het natuurlijk heel belangrijk... dat we financiële middelen voor het Rijksmuseum krijgen. Maar nog belangrijker is dat we echt een relatie opbouwen... met Nederland, met de wereld. En dat het zijn, kunnen particulieren zijn, vrienden schenkers, uh, bedrijven, partners. Dus voor het Rijksmuseum is het heel belangrijk om een uh, breed fundament te hebben. Ja. En uh, het was net fantastisch. Ik was buiten op het Museumplein. En uh, we zijn natuurlijk 12 uur open. Mede dankzij heel veel inzet van, uh, van bedrijven zoals ING. En dan uh, loop je daar rond, dan wordt er koffie geschonken door DE... Bij PON-volkswagenbusjes uh, worden prachtige tekeningen gemaakt. Je gaat ze niet allemaal noemen, hè? Nu? Nee, nee, nee. Ik zeg even. Maar kom, uh, lekker een kopje koffie halen. Een heerlijke Dutch Master Blend Samen ontwikkeld met. Uh... Ja, dus. Met wie alweer? Met Douwe egberts Ja, ja, ja. Dat is toch, die zijn <laughs> toch verkocht aan een Duits bedrijf. Dus het maakt allemaal niet meer uit. Uh, hoe, maar... hoe gaat dat in zijn werk, dat development? Ben je de hele dag aan het bellen om mensen te uh, zeggen: ik ben van het Rijks, ik wil je geld? Hoe werkt het? Het werkt met name door heel veel inderdaad, te praten, om je heen te kijken... maar het is natuurlijk ook uh, iets strategisch. Het is uh -huh. niet zomaar van de een op de andere dag. Dus we kijken natuurlijk wat goede partners uh, zijn voor het Rijksmuseum... en waar wij ook meer waarde kunnen leveren bij die partner. Maar altijd natuurlijk met als doel dat het echt iets oplevert voor het publiek. Maar, maar, en dat maar, zie je dan ja. vandaag. Maar maakt dat iets concreet? Wat bedoel je ervan? Het is strategisch, het moet allemaal iets nou, opleveren? Als je iets, kijkt opleveren. naar... naar uh, he, uh, he, uh, waarschijnlijk uh, bent u al in het museum geweest... En waarschijnlijk heeft u het ontzettend mooie licht gezien. Nou, dat is echt iets wat voor Philips is licht altijd belangrijk geweest. Voor ons, het Rijksmuseum, is licht ook essentieel. Mm -hmm. Bijvoorbeeld bij de nachtwacht was het altijd een probleem. Hoe kan je de nachtwacht nu optimaal belichten? Ja. Ja, in samenwerking met Philips hebben we dus optimale... LED-licht uh, gekregen. Waardoor nu elke bezoeker... dus dat is dan de meerwaarde... echt kan genieten van dat prachtige licht. Ja, dus dus dan op die manier wordt er in feite in natura bij... of in goederen wordt bijgedragen aan het Rijksmuseum? Nee, het wordt gezocht naar een, een natuurlijke link... die je dan samen ontwikkelt. Mm. En zo voor, zorgt de Aktion Nobel voor de verf? En, en... Precies, precies. De voorhal hè, die was heel moeilijk om die natuurlijk te reconstrueren... ook qua decoraties en qua kleur. Nou, ja, Waar moet je dan naartoe? Dan moet je natuurlijk naar een verffabriek. Mm. Mensen die verf ontwikkelen. Dus samen hebben we met hun gekeken... hoe kunnen we nou die kuiperskleuren het beste terugbrengen. Mm -hmm. En uh, nou, dat hebben we inderdaad gedaan met, uh, met de Sikkens verf. En het ziet er fantastisch ja, uit. Dat zijn voorbeelden van uh, betaling niet uh, in, in bar geld. Bar geld. Hoeveel geld krijgt u binnen uh, uw afdeling? Uh, gewoon, gewoon, uh, ja, zodat je zegt van, dat staat op de rekening van het Rijksmuseum. Daar kunnen we wat mee. Nou, een aantal miljoen. Mm -hmm. En uh, belangrijker dan geld blijft het dat je verbindingen aangaat. Omdat wij hier zijn voor de eeuwigheid. En je hoopt echt dat je met hè, de mensen met wie je verbindingen aan kan gaan... dat het voor de lange duur is. En belangrijk is dat daarmee dat elke bijdrage essentieel is voor het Rijksmuseum. Ja. Um, wat, wat, wat mij opvalt... Dat... Uh, en eigenlijk wat ook René Steenbergen uh, schreef in de NRC. Uh, die zei van het Rijks is te veel bezig met grote bedrijven En te weinig met uh, de, ja, zeg maar de particulier die ook geld kan bijdragen. Als ik in de National Gallery in Londen ben, dan staat er een grote bus. Dan kun je je bijdrage in doen. Waarom staat er hier buiten op het Rijksmuseum niet een grote bus? We hebben fantastisch, als je hier uh, aan de muren kijkt, staan al onze vrienden ook genoemd. Ja, maar dat zijn We mensen hebben... boven een bepaald... Het zijn niet de 1 2 of 3 euro'tjes die we je hebben, We hebben meer dan 3000 vrienden voor die 50 euro. Afgelopen zondag hadden we een fantastische dag. Komt onze vriendenclub als eerste het Rijksmuseum binnen. En wij zeggen elke schenking is welkom. Dus mm -hmm. we krijgen ook heel veel kleinere schenkingen. Dus dat is essentieel. Het gaat ons om dat iedereen een ambassadeur kan zijn voor het Rijksmuseum... en dat wij iets kunnen terugdoen. Ja, maar, maar versterk je met, uh, met, met zo'n bak die daar uh, staat niet het gevoel van... het Rijksmuseum is voor ons allemaal? Nou, misschien is dat wel een idee. Ja? Gewoon een, een, een, een glazen bak neerzetten waar je ziet hoeveel euro erin gegooid wordt? Kan. Kan. <lacht> Wat heeft u nog meer voor ijzers in het vuur om uh, nog meer geld binnen te halen? Nou, nog... Wat we vandaag vooral willen vieren... is dat alle bezoekers gewoon vandaag gratis naar binnen kunnen. En dat ze het prachtigst kunnen zien. En dat we hiermee zoveel enthousiasme gaan creëren. En ook bij uw luisteraars dat we zeggen van we willen vriend worden. En dan kun je altijd... Fastlane en gratis naar binnen kan je elke dag 365 dagen per jaar... hier uh. lekkere echt Egberts-koffie drinken. <laughs> komt hij weer, die koffie. Ja, ik had ook koffie En dat gesteld. is als je in het café zit, hè, dan krijg je dat. Ja, dan krijg je teken koffie, dat is waar. Of in wijn of wat ja. dan ook. Ja, um, uh, dank u wel uh, voor de gastvrijheid. En uh, de, de toegangsprijs overigens is, blijft 15 euro, of niet? Ja. Waarom doet u niet een paar euro erop? Dat is ook een extra geld. Omdat we graag willen dat zoveel mogelijk mensen binnen kunnen komen. Een miljoen verwachten we. Ja, tenminste. Tenminste Tenminste. Miljoen. We gaan ze niet allemaal tellen. Ik dank u wel. Hendrikje Krebolde van de hoofd, hoofd van de afdeling Development van het Rijksmuseum. Laura Kors, ergens in de buurt van het museum. Waar ben je? Ja. Ik sta in het uh, atrium. Het ja. nieuwe opengegooide atrium. Schitterend. En ik ben heel erg benieuwd hoeveel mensen er uh, nu al binnen zijn geweest. Uh, we hoorden uh, veel wekelen van tevoren al. Uh, alle aandacht, al die media-aandacht voor het Rijksmuseum. Uh, het is nu drie uur open, het is bijna vier uur. Om één uur gingen de deuren open voor het publiek. Uh, uh, Karin Keeman, hoofdfacilitair zaken. Hoe, uh, ja, hoeveel zijn er al binnen? Er zijn nu ruim 5000 mensen binnen geweest. En op dit moment zijn er zo'n 2400 mensen binnen. En mensen hebben best lang moeten wachten. Hoe lang? Tweeënhalf uur op dit moment. Maar we hebben één geluk, de zon schijnt hier in Amsterdam. Het voelt niet druk. Ik, heb, ik, ik Voor mijn gevoel is de opkomst matig. Nou, dat valt mee, want er staat nu op het Museumplein een hele lange rij... En de bezoekers die binnenkomen, uh, lopen een bepaald parcours. En daarmee gaan ze de hoogtepunten in het museum bekijken. Dus het is een beperkte route, niet het hele museum is open. Oh. En daardoor blijft het ook gecontroleerd voor ons. En hebben mensen ook niet het idee dat ze in uh, grote drommen moeten rondlopen. Ja, maar het is dus ook na 2,5 uur wachten mag je niet alles zien. Het is een hoogtepuntenroute. En daarmee hopen we iedereen te verleiden om de volgende keer nog een keer terug te komen. Dus het is een teaser. De eerste drie uur heeft dus 5000 bezoekers opgeleverd. Tot vanavond middernacht kunnen de mensen gratis naar binnen. Jullie hadden er 30.000 verwacht. Uh, ja, volgens mij zouden er dan nu toch wel wat meer mensen moeten zijn geweest. We denken dat we rond de 25.000 uit gaan komen. Dat zou een heel mooi aantal zijn. En uh, ja, dat... Uh... Aan het einde van de avond gaan we het weten. Ja. Precies. Ja, ik vraag me af hoe druk het nog zal zijn zo voor middernacht. Het lijkt me wel heel spannend om door deze zalen te, dra te dralen... als het buiten uh, pikdonker is en uh, hè? de klok bijna twaalf slaat. Ja, dan wordt het heel erg sprookjesachtig. Dus mensen die nog willen komen, die twijfelen, ik zou zeggen... Kom zeker en tot 12 uur. U bent van harte welkom. Ja, mensen in Noord-Oost-Groningen die dit nog horen of uh, Zuid-West-Zeeland. Er is uh, nog tijd genoeg. Spring op de trein, stap in de auto en kom hierheen. U bent van harte welkom. Ja. Hans. Zo is dat. Dankjewel, Laura Kors uh, in het atrium. Uh, 5000 bezoekers inmiddels binnen. Best veel. Ik krijg net een sms'je van mijn zoon die zegt... de uh, wachttijd is ongeveer anderhalf uur. Die staat nog uh, buiten te wachten. Uh, uh, aan tafel Nelleke Noordenvliet. Straks ga ik uitgebreid met jou uh, praten. Zou jij in de rij hebben uh, gaan staan als, je, als we je niet hadden uitgenodigd? Nee. nee, nee, nee. Ik ben niet zo'n rijenstaander. Ik wacht dan meestal wel eventjes. Maar ik heb het al wel gezien. Dus ik hoef ook. Op... Niet in de rij. Nee. En, en het feit dat het een beperkte keuze is. Dus een beperkte tour. Dat je niet alles kan zien. Wat vind jij daarvan? Ja, het is gratis jongens. Ja. Dus ik zou niet klagen. Niet klagen. Krijgen wat je krijgen kan. Zo gezegd. Ik praat straks uitgebreid met jou verder. We gaan eerst uh, even plaatsmaken voor het uh, uh, journaal van 4 uur. Daarna zijn we nog met een half uur terug met opium. Onder andere met de beeldend kunstenaar uh, Joris Laarman. Die ook vertegenwoordigd is. Want het is niet alleen maar oude kunst in het Rijksmuseum. Ook moderne. 20e eeuwse kunst. En Ruben Eijn gaat nog een keer zien. Tot en meer naar het journaal van 4 uur. Tot straks.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 KPN, het netwerk dat werkt voor ondernemers. Dit is Radio 1.